Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Maar thuis wonen, niet alleen eerstejaarsstudenten... maar ook tweedejaars gaan minder vaak op kamers. Voor 52 procent van de studenten is het leenstelsel de oorzaak... blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Kenses. Studenten willen naast het lenen om te studeren... niet ook nog lenen om uit huis te gaan, zegt het kennisinstituut. De hogere prijzen voor kamers spelen geen rol...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 Eh, waarin we zoeken naar vernieuwende vormen van openbaar bestuur, vernieuwende vormen van de samenleving, een hele actieve rol in dat bestuur, in dat democratisch stelsel aan zoeken. Ja, dan moet binnenlandse zaken toch maar eens achter de oren krabben of ze dan met zo'n klassieke, wat juridische reactie komen. Ja. Eh.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 Uh, weer wat terug te krijgen. Omdat je ja, hoe je het went ja, of keert... Ja. Op, op, op je eigen ja. plek... Uh, I, I, I, gewoon als mens. Ja. Ja. Uh, want dat breng je ook als bestuurder mee. Want hoe je het went of keert... Ook ik loop uh, met een rugzakje met uh, deukjes inmiddels. En dan kunst is dus om die deukjes iets uit te deuken. Zodat ze wat minder uh, de kleuring bepalen. In dit soort zaken. Uh, de schaduwen anders worden. Uh, ja. ja. Zouken. Nou, zo diep zijn ze nou ook weer niet. Maar uh, ja. <laughs> er zitten wat ja. krasjes ja. her en der. Maar als er een deukje zit, dan heb je een schaduw. Ja. Ja. Hoe diep die ja. Deuk, ja. deuk is... Ja, grote schaduw, het schaduw, schaduw, dus ja. uh, dat is ja, waar. Ja, ja. ja, dat is nadeel van, van, van, van mannen die, die, uh, die hebben weinig make-up, dus die kunnen niet zoveel plamuren. He? He? Ja, het kan wel natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Maar, maar ja, dit is een grapje, luisteraars thuis. Ja.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 Nog als burgervader, burgemeester. Er is van hoge hand ingegrepen. Ja, als ik het zo mag zeggen. De weergoden hebben, hebben het... Ge... Want nou, het, ja. kon niet, het kon niet nee, doorgaan Nee, het Dat klopt, dat is op zich. Um, uh, dat kan door de ene als een voordeel worden gezien. De andere kant ook als een nadeel. Want wij hadden echt de stellige overtuiging dat de organisatie die dit had aangevraagd. Dat echt goed goed een goede organisatie gedaan. was. Ik zie zelden organisaties die zo professioneel zaken aanpakken.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 En je kan ook denken. Don't ik, shoot the messenger. Nee, ja, precies. Nee, nee, nee, nee. Dat is e misschien ja. nu dat het zeg maar hè, het een beetje geluwd is. dat het niet doorging nee. vanwege uh, het weer. Uh, misschien zouden de bezwaarhebbenden. Ik, ik bedoel, ik heb geen idee uh, wie dat zijn. Daar hou ik me buiten. Mm -hmm. uh, is kunnen kijken naar dat wat u net vertelde. Dat, dat de organisatie zo zorgvuldig is. En zo goed alles doordacht ja. heeft en alles heeft georganiseerd. Dat die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 We moeten die spiegel ook nog even ja. voor... Ja. Ja. ja, dat is waar. Oké. Okay. We zullen mooie, net zien. Ja. Die er nu ja. aankomt. Overlast, ja, de overlast fietsen op de boulevard. Ja, fietsen op de boulevard, ja. Het is ja, ja. een gekke huis. Is het een gekke huis? Ja. ja ik vind het belachelijk. Ja. Ja. Maar het al, al een kunnen. hele tijd, hè? Ja. Is dat zo? En niet en, alleen maar op dat zuidstuk hoor. Maar overal. Het is in overal. het middenstuk ook. Je, je, je, je. Ja. En niet alleen fietsers zijn... trouwens, maar ook auto's. En, en, ik weet en dat... scooters. En scooters. Ja. Scoot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 Vooral buitenlandse mensen niet dat je daar niet mag rijden. Nee, die weten dat, is gewoon, dat ook niet. Die weten nee, die dat weten ook weten niet. Dat niet. Nee. Maar je kunt ook niet overal om elke nee. hoek een bord gaan zetten. Nee, maar mensen nee, kijken er zijn op al op heel veel borden. Die mensen Nee, maar dit waren Nederlanders en het, die ja. weten het gewoon, weet je. En op de Zuidboulevard, uh, er zijn heel veel landen waar met een rood pad.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 ingewikkelde rotonde. Ja. Was op een gegeven moment, lacht die er helemaal uit. Vertragingen. En toen had iedereen opeens van rechts vooraan. Dus ja. er waren geen uh, geordende regels. Het de klachten, omdat mensen zich onveilig voelen. Gebeurde daar iets? Nee. Ja, Waarom? Ga nu alleen... zelfs op, de... op ja, Exact. Juist. Op het moment net dat op... je de verantwoordelijkheid teruglegt waar die hoort is, dat is op de gebeurde schouders niet. van de weggebruikers, gaan mensen zich inhouden. Ja, daar gebeurde inderdaad. Er stond wel eens iemand op de remmen. Alleen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 ik zeg, wat bedoelen jullie met indus, een blauwe hap? Maar dat is, eten, ja, precies. Ja, ja. dat is in de marine traditie <laughs> marine, vooral zo. Die wordt daar ge ge ja. geserve uh, geserveerd. Nastie koring, hè? Dus uh, ja. mensen ja. krijgen oh, ja. Een, een. Ja, dat is de blauwe ja. hap. Ja. Ja. Een basale maaltijd. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, uh, ja. Nou, en dan gaan we weer afsluiten. Ja, leuk. Dus uh, 14, oktober 14 oktober is het. hè? Ja. En dan was het volgende onderwerp de recreade, wat 50 jaar bestond.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 Gewoon dat uit te vergroten. Ja. En dan krijg je die warmte van die doelgroep ja. die dat ook zo waardeert. Met het applaus oh, gewoon weer terug. Weer terug ja. Ja. Dus Klassisch, dat is ontzettend ja. gaaf om mee te maken. Echt, uh, en complimenten voor die club. Ja. Mooi.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 10 of 15 midden waren geweest. Maar voor een bepaald soort auto's oh, was er niet, is, denk ik. Ja, veel. Ja, ja, maar er is een limiet op. Omdat we hem. Hij moet wel verantwoord blijven. Want achter de schermen lopen we steeds te, te woekeren met. van wat is nog verantwoord en wat niet. Ja. Okay. En het ingewikkelde daarachter is. is dat je. als je kijkt naar Zandvoort vanuit de historie. dan reden al die auto's hier vanuit ons mooie dorp. gewoon <laughs> naar het circuit. Dat was ja. een andere tijd, ja. Ja, realiseer ja, ja, ik ja, me. Ja, anders. Ja, ja. Milder ja, verkeer. Maar wel, is wel die beleving, hè?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 Gij rijdt stapvoets? Zo ja. niet? Dan gaat gij eruit en gij Je mag best, beste ze dat. maken in nee. grapjes, weet je wel. Ja, maar, maar dat is dus gas geven. Dat is even gas geven, maar, niet maar niet rijden. Nee nee, nee, nee, nee. En dat is het groot verschil. Kijk, dus je hebt helemaal geen veel regels nodig. Nee. Maar je moet zorgen dat je op de essentiële ja, de basis. De basis, dat die goed is, normen. Ja. Ja. En die handhaaf je dan ook. Ja.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 zijn dan we we u gaan afbreken. Heb uh, ik nu meer of minder tijd dan Gerard Schotten gehad? Ja. Nee, nee. Het is, het is die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag. Nee, we hebben ah, al de onderwerpen gehad. Maar 50 jaar ja. dierenasiel is natuurlijk ja, ook waanzinnig. Ja, ongeval, en zeker dat wij als gemeente Zandvoort ja, ja, dat, uh, dat, dat mogen faciliteren. Zeker. Met een prachtig dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Ja, mooi. hoor. Goeiemorgen, Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja. Hoi, hallo Irene. Hoi, hoi. Ja. Of een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 Beek, Beek, ja. Van het kennen in Zandvoort. Ja, ja. ja. klopt. Ja. Ja. Zo heet ja. het tegenwoordig, Eigenlijk heel officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, luisteraars thuis, nog een goed weekend verder. Dan Dank u wel, u, u, u ook, dat u gedaan. weer gekomen en, uh, bent. Kom allemaal morgen ook naar het dierenasiel, want het is echt een moeite waard. Ja. Ja. Ja. En we hebben zelfs inderdaad ook van iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook. 50 jaar bestaan kunnen gratis koffie met gebak krijgen, ja, kijk. Ah, kijk. maar Jammer. ze moeten zich dat wel legitimeren. Samen, dat, dat, dat, dat, ja, ze oh. moeten het laten zien. Ja, ja, ja. Ik wil best zeggen is. dat ik 50 ja. ben, maar dat uh, maar je gelooft moet het toch wel niemand. Dank nee, ja. het wel. Dank u wel.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 Ja, dat is zo belangrijk. Als dus, ja, euh, ja, geen goed leven hebben. Je gehad. ziet het aan mijn beesten. Zijn ze beschadigd, Die heeft hè? enorme aandacht nodig ja, en uh, houdt ervan om maar dat hebben, te worden. Dat is toch ook fijn? Ja, dat, dat willen, willen mensen ook heel fijn ook, toch? Dat is ontzettend He? leuk. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Zeg en 50 jaar. Uh, ja, we hebben een maand geleden, of twee maanden geleden, is dat een beetje gevierd met officiële opening, uh, ook van het keurmerk wat we dit jaar ja. gekregen dat hebben. Dat u verteld. Ja. Bijzonder hè? Ja, heel, heel bijzonder. bijzonder. Nou ja, bijzonder, ah ja. uh, eigenlijk niet. Het is dus natuurlijk graag in dat je dat, uh, <lacht> ja. dat hebt. Ja, ook wij moeten aan eisen voldoen natuurlijk, ja, net zoals ja. andere instellingen. Ja, ja. ja. ja.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 bijna bijna niet. Dus, uh, wat voor tuin is dat dan? nou ja, het gebied om het asiel heen zeg maar. He, je hebt een tuingebied, wat je het daar tuingebied, hebt. ja, waar ja. altijd toch onderhoud moet plaatsvinden. Hè. er groeit gras tussen tegels. Uh, we hebben rozenbollers aan de zijkant van het hele terrein. Nou, daar groeit ook onkruid tussen. Uh, nou, ja. dus eigenlijk dus daar, zoek je daar, mensen die. Nou, uh, ook iemand die, die wat zouden doen in de tuin. Dat zou geweldig ja, maar, zijn. Dat zou nou ja, zeggen ja, een een tuinman ja, of ja. iemand die het leuk vindt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 Als je net nieuwe planten neergezet ja, hebt en je komt een week later, en je denkt: Oh. Ja, ja dat is heel erg. We, ja, ja, ja dat vind is het, prijs. ik vind het heel erg. Ja. Ja. Hoe, uh, hoeveel zijn er veel dieren eigenlijk? Bij dat jullie op het jullie moment nog... niet. Nee, het is niet ongelooflijk. Meen je dat? Nee, het is echt heel rustig. Oh, uh, is het de tijd van het jaar? Of is het... het is al een paar jaar dat het rustiger is. Ook met de kittens. Het is, het is... Oh?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 Oh, ja. nou, het lijkt het een... me dat Amsterdam, weet je, daar heb je ook meer weg. Uh, ja. Daar da, da, da zal misschien, uh, wel, hè, want dat is van een stad, ik denk dat het daar heel druk is. Veel drukker dan bij jullie op dit ja. Ja. ogenblik. Ja. ja Maar sommige asielen vallen natuurlijk niet onder de dierenbescherming. Die zijn er natuurlijk oh. ook, hè? Oh, die ja, zijn dat er ook. Zijn ja. er particuliere initiatieven? Ja, dat is het verschil. En is dat ook met honden? Dus het is met honden en katten zo? Ja, oké. Maar jullie zijn ook pensioen?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 Ja. Ruimte nodig ja. Om, ja. om dat te verzorgen, natuurlijk. Ja, ja. Nee, dat is logisch. Ja. Nou, ja, ja, ja. nou, dat is toch. Uh, dat wordt hè? een leuke dag. Leuke dag? Het is, ja, ja, ik, zei, ik ben er morgen ja. niet, helaas, nee, want ik, nee. bij, bij, uh, ik, ik ben bij Montenhuis op de krocht. Oh, dat is jammer. Ja, dat ja. ja. ja, is ook jammer. Ja, maar er komen er meer toch? En je elke dag hier ja. toch ja. komen Er is een speelgoedbeurs, een kleine speelgoedbeurs. Grabbelton, we hebben smink. Oh, leuk. Grote loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van Fleur soep van Fleur bij jullie bij de ook vandaan. Ja, ja, ja. Ja. Dan is de opbrengst is is, voor ja. ja. dus het asiel. Jullie zijn gesponsord door Fleur uh, met uh, de soep? Met de soep, ja. Nou, wat voor ja. Ieder jaar hartstikke. opnieuw. Ja. Ja. Leuk hoor. Ja. En trouwens, de hele Zandvoortse gemeente heeft behoorlijk uh, gesponsord. Oh, ik ben zelf is. langs geweest oh, bij mooi. de winkels en bij de Iedereen horeca. Iedereen wil hè. Wil. En, uh, ja. Ja. De, voor dat de, de grabbelton hebben ze prijsjes beschikbaar ja. gesteld. Nou, die had ik al. Maar oh, ze hebben grote prijzen beschikbaar gesteld. Ik heb 230 prijzen. En, Zo. en onderverdeeld in kinderprijzen en volwassenprijzen. Ik heb 150 volwassenprijzen. Zo. En uh, echt mooie prijzen. Echt mooie prijzen. Mooie uh, bonnen. Leuk. Echt. Ja. Leuk. Zandvoort, Hillegom, Heemstede, Overveen, Bloemendaal. En dat dat is zijn de gemeentes die gesponsert is die komt ja, uh, langs. Ja, een heel... uit Alkmaar oh, heb nee. ik gevraagd ja. uh, toen ze bij ons in Hillegom stonden een keer. Want daar woon ik zelf. Mm -hmm. En uh, Tante Lies Brokante, dat is iemand ook uit mijn gemeente. Die komt ook. Die komt ja. ook. Uh, komt ja. en die altijd leuke dingen heeft. Dus ja, we hebben één iemand die van alles zelf maakt. De futjes worden er verkocht, okay. uh, cakejes, kiesjes, uh, nou, nou, kaasting. Ja, het is nou, feestje. Wordt een feest. Ja, ja. Het wordt een groot feest. Ja. En het is zo, alle kinderen die komen, ja. die um, krijgen een beer van ons. En Nou sowieso. ja. ja. Nou, ja. ja.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 Um, Jur Botto komt, de wethouder van Dierenwelzijn uit Haarlem. Die komt even meewerken, een poosje. Hersengymastiek wordt laten zien voor de honden. Wow. En een speurdemo. Nou, Dat zijn de dingen die er zijn. Ik zei dus het al. Welkom. Allemaal komen. Een feest, ja, is hartstikke dank. Bedankt voor je En kom. heel veel succes morgen. We dank gaan nog even een klein okay. stukje muziek denk ik. En daarna het nieuws het is, en dan zijn we, uh, we zijn weer terug. Tot straks.